Jennifer Okkeluwen met het NOS Journaal. Bij een fastfoodrestaurant in Capella aan den IJssel... is vanmiddag iemand doodgeschoten door de politie. Het gaat om de verdachte van een beroving van een fatbike. De verdachte had een vuurwapen bij zich. Hij overleed ter plekke. Een andere betrokkenen bij de beroving is aangehouden... en een derde persoon heeft zichzelf gemeld. De Australische premier Netanjahu noemt de erkenning van de Palestijnse staat... een absurde beloning voor terrorisme... Hij reageert daarmee op de erkenning van Palestina... door het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië. Dat is volgens de Britse premier Starmer bedoeld om de hoop op vrede... en een twee-statenoplossing nieuw leven in te blazen. Netanyahu zegt dat de Israëlische reactie... na de algemene vergadering van de VN bekend zal worden gemaakt. Daar zullen na verwachting ook België en Frankrijk de Palestijnse staat erkennen. In de Amerikaanse staat Arizona is de uitvaart van de doodgeschoten activist Charlie Kirk begonnen. De streng beveiligde dienst wordt bijgewoond door president Trump en vicepresident president France, die ook zullen spreken. Ook zijn er tienduizenden fans van Charlie Kirk aanwezig. Sommigen hebben uren in de rij gestaan om afscheid te kunnen nemen. De 31-jarige Kirk was een vertrouweling van Trump en populair onder conservatieve jongeren in de VS... Hij werd vorige week doodgeschoten. Een 22-jarige verdachte zit vast, maar zijn motief is nog altijd onbekend. De humanitaire crisis in Soudaan is groter geworden en het aantal burgerdoden is toegenomen. Dat meldt een VN-mensenrechtenorganisatie. Dit eerste halfjaar kwamen zeker 3300 burgers om het leven en de helft van de bevolking lijdt honger. De zwaarst getroffen regio is Darfur in het westen. In Soedan woedt al ruim twee jaar een bloedige oorlog tussen het regeringsleger en de Arabische militie RSF. Ook andere gewapende groepen vechten mee. Hulporganisaties in de VN noemen de oorlog in Soedan de grootste humanitaire crisis ter wereld. Het weer, het klaart vanavond en vannacht verder op. Van later vannacht zijn er buien. Het kolt af tot een graad of 10. Morgen een mix van zon, wolken en buien en het wordt 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersinformatie.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 in gesprek met, ik ben Benno Veugen. In juli van dit jaar waren er in Turkije 84 natuurbranden op één dag. Honderden boeren waren gemobiliseerd om met hun tractor en watertank... de brandweer te voorzien van water. En dat allemaal bij een buitentemperatuur van 50 graden. Hun eenheid en solidariteit wordt geprezen... maar ook de kracht van samenwerking van lokale bewoners... op het moment dat het erop aankomt. Voor Nederland past dit goed in het programma Weerbaarheid... wat landelijk gestart is en lokaal vertaald dient te worden. Terug naar Turkije. Ik ken iemand die daar vandaan komt... en zijn kennis van dit land met ons wil delen. Hij heet Tassin Onur. En we gaan natuurlijk vragen aan hem, waar stond zijn wieg? Jo, mijn wieg, die stond in Turkije. En ja, een groot land, hè? Ja, he? Zuidoosten. Zuidoosten, oké. In de oerder der Oké. Ja. En, en uh, hoe lang is het geleden? Jo, ja, ik ben nou bijna 63. Dus. Oh, dat ja. valt nog mee. Valt wel mee, hè? Ja, ik ben 68, dus dan kan ik dat altijd zeggen. Je hebt dat... altijd baas boven baas. Ja. Ja. <laughs> zeg dat zien. En, en, ja. uh, maar goed, uh, he, heb je, je jeugd ook doorgebracht in Turkije? Ja, tot mijn elfde jaar. Ja, ja. Ja, en, en uit wat voor gezin kom je? Eh... Uh, ik kom uit een uh, gezin van ondernemers. Ja. Mm. Ja, ja, ja. Mijn uh, a, a, vader had een uh, ja, paar ondernemingen daar, een paar zaken. Paar ondernemingen ja, zelfs? Ja. Oh, Oké. Okay. Ja. Ja. Waarin Als ik vraag mag. Nou, een in, uh, in, uh, had een viszaak. Had een groentezaak. Uh, wat ik me ook nog kan herinneren was dat hij een, een, ja, een juwelenzaak had. Die, maar dat had hij met zijn broer samen. Ja, ja, oké. Okay. Ja. En, um, en hoe, heb je veel broers en zussen? Je... Ik heb nog onder mij drie jongens en een meisje. Oké, okay. oh, je bent de oudste? Ik ben uh, de ja. oudste, oh. ja, ja. En hoe gaat dat in, uh, in, uh, volgens Turkse traditie? Is, is de, de oudste zoon of dochter, heeft hij nog een belangrijke taak? Of, uh... In de regel wel, maar ik denk aan nog 2,25. Ja, dat het dan een beetje verwaterd is. Ja, ja, ja. Maar in jouw tijd? Ja, nee, toen ik nog klein was, uiteraard wel. Hè. Toen, uh, toen was het wel, uh, ja, de oudste. Uh, ja, er werd wel nog geluisterd in mijn jeugd, zeg maar. Ja, ja. Ja. Maar werd er ook een zekere druk op je uitgeoefend? Van, je moet een goed voorbeeld geven. Zeker, zeker, zeker. <coughs> zeker, zeker in de jeugdjaren en daarna even. In de, dus in Absoluut. Kan ik daar zeggen, streng opvoeding? poep, poep, poep. poep. Uh, in die zin streng, streng. Mm. Ze waren wel bezig uh, om mij... Um, um, zeg maar, voor te bereiden om uh, de broers uh, en mijn zus onder mij uh, ja, te waken over hun. Laat ik het even zien. Ja, ja, ja, ja. Ik moest even waken over ja. hun, dat ze niet uh, uh, het juiste pad verlieten. Hmm. En, en dan was ik eigenlijk meer streng zelf voor mezelf, dan dat mijn ouders streng voor mij waren. Oké, okay. oh. Ja, ja. ja. Ja, ja, ja, dat, ja, dat ja. kan ik me best wel voorstellen, ja. dat is uh, dat je een, een grote mate ja. van verantwoordelijkheid voelt. Exact, dus je krijgt een bepaalde opdracht en uh, nou, dat moet je dan naar je beste geweten en, uh, en kunnen uh, gaan vervullen ja. en dan, uh, ja, dan komt dat vanuit je eigen referentiekader natuurlijk vanzelf naar boven, hoe je daar zelf een invulling aan geeft. Ja. En uh, ja, dan was ik best wel, ja, best wel streng voor mezelf, ja. ja, ja, ja. ja, ja. En um, hoe uh, verhoudt zich dat dan zeg maar tot je latere leven, heeft, heeft dat, zet dat dan ook zich zo door? Ja, iemand later leven, toen we naar Nederland kwamen, uiteraard dan is dat wel goed van pas gekomen, moet ik zeggen. Oh ja? Je ja. wordt voor opzicht? Nou ja, je moet je aanpassen aan je nieuwe omgeving. Hè? En dus streng zijn voor jezelf en niet uh, te makkelijk overdenken over bepaalde zaken. Hè? De taal mm. leren, cultuur leren meedoen met de samenleving. En uh, zelf actief zijn, hè? op zoek gaan en uh, niet afwachtend blijven. Niet ergens blijven hangen, steken. Nee, gewoon echt actief meedoen. En, uh, en dan moet je toch soms jezelf wel een schop om de eigen goal gaan geven. Ja, ja om toch... Uh, dat te gaan doen. Ja. Dat komt niet naar je toe, je moet er wel naarheen. Ja, precies, precies. En um, ja. Nou ja, op je elfde jaar, dat, dat moet toch wel een ja. cultuurschok voor jou en je, je broers en ja. zussen ja. zijn geweest. Ja. Heel ja. Ja. Ja. erg. Kan je vertellen hoe dat proces ging? Waarom uh, gingen jullie richting Nederland? Want dat je vader ja. zoveel zaken had, uh, het lijkt, <kwijnt> het lijkt me dat. Uh, of waren er ja. pro uh, economische problemen? Nee, niet voor ons, nee. Van mijn vader zeker niet, maar zijn vrienden waren naar Europa geëmigreerd. Mm -hmm. uh, ja, op goed, uh, goed geluk zoeken en uh, werk zoeken. Ze hadden daar werk, maar om beter te krijgen hier. Ja, ja. En er uh, <coughs> zijn vrienden die, uh, <coughs> ja, toen op een gegeven moment ja, voelde mijn vader zich wel een beetje alleen. En, uh, nou ja, hoorden al die leuke verhalen van zijn vrienden in Europa. dus Europa zo. dacht ik van, nou ja, ik uh, ga het ook wel eens even verkennen. Ja, ja. Dus heeft hij zaken verkocht. <lacht> <laughs> en van de hand gedaan. En uh, toen is hij uh, achter zijn vrienden aangegaan. Ja, ja, ja, ja. En ze waren in Nederland, waren in Duitsland een paar. En, uh, maar hij kwam toevallig naar uh, Nederland. ja. Haarlem. Ja. Nee, Amersfoort eerst. Amersfoort. oké. Okay. Amersfoort. Hij ging daar eerst bij Pollindorn werken. Oké. Okay. De oude filesfabriek. Oké. Okay. Voor de gramofoon. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. LP's ja. persen. Inderdaad, ja, LP's. Ja, ja, ja. ja, ja. Okay. Dat was <coughs> ja. wel heel iets anders dan hij gewend was, denk ik. Ja, dat was zeker zo. Daar was het. In het begin had je ook erg moeilijk mee. Moeilijk mee. Want hij was natuurlijk gewend uh, ja, zelf eigen baas te zijn. Ja, ja. En dan nou ben je in loondienst. En dan nee, in de loondienst en dan moest hij natuurlijk in het gelid lopen. Ja, ja, ja. Dat viel niet mee. Zo, ja, dat is wel een omslag, zeg. Ja, dat is een hele omslag, ja. En, en dan ook ja. nog de taal niet spreken of sprak hij wel Engels? Of nee, zo. Nee. Nee, nee, nee, nee, dat sprak hij zeker niet, maar hij was wel heel vlot in het leren. Oké. Okay. Ja, ja, dat wel met een jaartje, anderhalf, had hij al onder de knie een beetje. Ja. Ja, ja. Dus. Uh, nou, want de, uh, en, en jullie kwamen na een tijd, kwamen het gezin over? Wij waren niet toevallig, uh, we waren niet van plan te komen hier. Er oh. was ook niet van plan om ons hierheen te halen. Oh. Hm. Nee, zeker niet. Um, want uh, ja, we kwamen hier eigenlijk na een aardbeving. Oh. In 1974 heeft het in het zuidoosten van Turkije een hele grote aardbeving plaatsgevonden. En um, ja, toen vielen ook tienduizenden doden. En ja, ons huis was ook zoodanig verwoest dat we er ook niet konden blijven. Hey, maar jullie hadden zelf niks? Nee, we hadden zelf niks. Zo. Maar het was uh, niet zo dat we er ja, niet meer in um, konden verblijven. Maar het was niet meer zoodanig veilig om in te verblijven. Ja, ja. ja, ja. Hey, laat, Laten we daar even op doorgaan over ja. die aardbevingen. Ja. Want uh, in 2000... Kijk even naar mijn scherm. 2023... Ja, vond er ook nog één. In 1999 ook een hele grote. Ja. En was dat altijd allemaal in het zuidoosten van Turkije? Of verplaatst uh, zich dat door het land? In 1999 was het in de buurt van Istanbul. Een hele grote ook, toen de tijd. Maar uh, in 23 was het ook in het uh, zuiden van Turkije. Zuiden richting het oosten, zeg maar. Antiochië. Antiochië, de stad van Richard Leijnhardt. Uh, daar, dat, dat stadje is het echt uh, het zwaarst getroffen. Ja, ja. uh, Hatay heet het in Turks. Hatay of Antakya. Hoe, kan het, dat, hoe komt het dat er uh, door het hele land... Uh aardbevingen zijn en dan ja. zware aardbevingen. Ja, ja. Nou, Turkije ligt geografisch gezien op uh, verschillende uh, platen die uh, heel erg in beweging zijn. En die platen, die, die scheuren, die lopen echt helemaal van, van oosten naar het westen toe. Echt tot aan, uh, gaat via uh, uh, Athene uh, door naar Rome, Italië. Hè, dat begint okay. en dan zo naar Spanje toe, Barcelona. Ja. Maar die kant op. En dan gaat helemaal over, over naar de oceaan. En helemaal tot aan Amerika, Californië. Zo. Dat is een hele grote plaat ja. die in beweging is. En in Turkije zit in verschillende van die platen. Um, ja. En daarom krijgen ze ook ja. de zwaarste klappen steeds? Ze krijgen daar hele zware klappen van tijd tot tijd. Ja. Elke 25 jaar zit er een beetje... Want als je gaat naar gaat het 74, 99, ja. Ja. 23... Het ja. ja. zit altijd kleine 4, 25 jaar tussen. Ja. Muziek en dat kan ik dan mooi weer halen uit mijn grote discotheek waar uit de tijd van de Peaceful Radio dat ik van Turkse artiesten muziek opgestuurd kreeg, zoals deze CD uit 1998 van Amar Omar, ik zeg het verkeerd: Omar Farouk Tekbilek, die verschillende albums heeft gemaakt. Terug naar Turkije en zijn aardbevingen in 2023 was de laatste aardbeving in Turkije. En mijn gesprekspartner Tassin Onur legde net uit dat dit gemiddeld eens in de 4 tot 25 jaar gebeurt. Nou ja, dus ja. hebben we voorlopig even rust. Um, ja. Uh, ja. Maar goed, jij, jij werd in, 19, of in 2023 door het Haarlemse Dagblad uh, geïnterviewd, als zijnde ouds raadslid van, uh, het, uh, ja. van uh, de gemeente Haarlem en, um, en ja, jouw familie was gelukkig niks aan de hand. Um, en, ik vond je een beetje laconiek overkomen van ja de turkse mensen zijn eigenlijk veerkrachtig staan weer op en, ja uh... nou ja ik, ik, ik wil er niet laconiek overkomen want dat, dat is niet um, zoals het moet zijn maar het is wel um, wat ik wel wilde zeggen is eigenlijk dat uh, inderdaad turkse mensen echt echt uh, pragmatisch en uh, en uh, ja, veerkrachtig zijn omdat ze natuurlijk al dat al van even uh, van even heer al oh, het is al eeuwen aan de gang eeuwen natuurlijk aan de gang van uh, eeuwen lang zijn ze dat allemaal een beetje gewend ja. om met tegenslagen om te gaan en ja, ja. En, en nieuwe veranderingen toe te passen. Ja. En dat is... Uh, ja, ja? ja, dat is dus niet, niet... in die zin laconiek bedoeld... maar meer als uh, de kracht... die de bevolking daar heeft... en tentoonspreidt om te laten zien... Ja. dat ze uh, ja, de, toch die... Uh, zware klap... Uh, de baas kunnen zijn. Ja. Is de, de Turkse overheid... Uh, goed voorbereid, vind jij... op, uh, op, ja. op een uh, aardbeving... eens in de 25 jaar? Nou, ja... Goed voorbereid ben je nooit, denk ik hoor. Maar het blijft altijd natuurlijk een, een hele zware klap. Maar net zoals in Japan worden ja, ja. gebouwen. Ja. Ja aardbevingsbestendig ja. neergezet. Is het in Turkije ook zo? Ik denk dat het pas uh, daar... Ik denk in het de nieuwe millennium... zijn ze daar veel meer aandacht aan gaan schenken. Okay. Om in die richting van... Uh, te bouwen. Aardbevingsbestendig te bouwen. Uh, ik geloof niet dat er daarvoor... nog daar echt heel veel... Uh, meegebouwd is. Uh, aardbevingsbestendig. Nee. Uh, Zullen heus wel uh, natuurlijk... Uh, uh, bedrijven zijn die dat wel hebben gedaan, natuurlijk. Maar in de regel, ja, als de bevolking arm is en, uh, en uh, niet de voldoende middelen heeft om uh, hele stevige ja, dus de andere kant in te zetten, ja, ja dan is de. De kans is erg groot dat met een grote klap natuurlijk uh, dat soort woningen als eerste instorten. Ja, ja, ja. En uh, ja, dat uh, ja. vandaar ook uh, eigenlijk bij alle grote aardbevingen echt ja. Ja. heel veel slachtoffers. Heel veel. Ja. Tienduizenden. Ja, ongelooflijk. Ja. ja, ongelofelijk. Ja. Ja. Kan je je nog goed herinneren die aardbeving die je als jongen van 10, uh, 11 ja, hebt meegemaakt? Ja, ja, ja ik, wel, ik wel. Mijn broertjes niet. Die waren zijn die al vier, al 4, 5 jaar jonger dan ik. Dus die waren 11, 2, 3, 4. Ja. Elf, twee, drie, ik, ja, ik zat, we zaten aan, de, aan, aan tafel ontbijt, ochtends vroeg. Hmm. En, uh, dus uh, we zaten uh, aan tafel en ineens ging de tafel heen en weer. De, de, de thee ging heen en weer. De glazen vielen om. En, uh, dus wij renden als gekken naar buiten. Ja, op tijd. Uh, op tijd, ja, ja. Gelukkig, ons huis is niet ingestort, maar wel uh, aardig beschadigd natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, ja. En uh, dus ja... Dus, ja, ja en, uh, en je vader hoorde uh, het en die dacht uh, van, nou, dit is uh, geen ik haal ze naar uh, Amersfoort nee nee nee nee nee dat zo ging dat niet hij kwam wel langs uh, gekeken andere huis zijn we gaan wonen mm. en uh, nou, hij ging dan later weer terug en uh, nou, op een gegeven moment uh, mijn moeder die is uh, niet zo lang geleden overleden half jaar terug uh, die kon dat niet meer uh, daar bolwerken alleen en uh, ja een mooie vrouw alleen met een paar kinderen, vier kinderen daar. Dat uh, is ook niet pretje. Nee. Dus op een gegeven moment had ze mijn vader een ultimatum gesteld. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Of uh, wij komen daarheen. Of jij komt hier. Of uh, wij gaan naar elkaar. Oké, oh, oké. Okay. Okay. Snap je? Oeps. Dus uh, toen, uh, toen, uh, toen zijn mijn vader zo. Die is echt boos. Yo, yo. Nou weet je wat? gaat ga het even goed maken als je een, een briefje sturen. Dat ze hier mogen komen. Zo uitnodigingsbriefje. Oh ja. En mijn vader dacht: Nou, die heeft toch geen geld om hierheen te komen. Oh, oh. Maar had ze zich vergist, want mijn moeder had natuurlijk voor voorin gespaard. Hè? Ja, ja. En een paar uh, gouden armbanden achter de hand achter de hand gehouden. En toen ze die uitnodiging had, heb meteen naar de consulaat een visum gehaald, een paspoort laten, een ticket gekocht en armband die geven voor tickets naar Nederland. Ja. En op een gegeven moment stonden we op schiphol. <lacht> ja, op een zomerse dag, ergens in juni was dat geloof ik, en ja, ja. of juli. Maar goed, had je vader wel woonruimte geregeld? Want er komt wel een heel ja, gezin, hè? Hij woonde gewoon in één kamertje in de stad, in Haarlem. Zo. Ja, ja, boven de café ook nog wel. Oh, toch? Ja, gezellig. Weet je nog waar? Ja, ja, in de kleine Houdstraat, nummer 40. Oké, okay, oké. Okay. geweldig, geweldig. Ja, daar is nu beneden, was een tijd geleden een boekhandel. Oké. Okay. Die café is er niet meer. Maar... Daarboven woonde die. Maar de, de, de, de cultuurschok ja. moet voor jullie eigenlijk des te groter zijn ge, ge, geweest. Ik bedoel, uh, ja. de Haamse binnenstad, ja. café, uh, ja. Ja. Ik, ik ben niet zo goed thuis in, in de traditie ja. van, van Turkije, maar cafés in Turkije, zullen er toch ook wel zijn, of? of, of ja, natuurlijk ja, wel, wel, maar daar, uh, ja, daar kan je als kleinkind kind niet heen natuurlijk. Nee. En, en, uh, ja, dus dat is vaak van volwassenen. Maar mijn god, ik woonde erboven. Hmm. En er was een achterdeurtje. Via de achterkant eraf kon ik zo naar beneden naar de café gaan. Dus ik kwam regelmatig als ik 12-jarig dronken boven. Oh, <funnanzi> ja, ze gaf me een biertje en het dronk. Ik was wel lekker. <sune Gelukkend> ja, dat <sus thickenen> ja, dat smaakt altijd wel. Mijn moeder weer. Ben je weer naar beneden gegaan? <sus> oh. <lacht> Krijgen we het draai om horen. Ja. De rovende moeder van Tassien oh, Omoer. Een krachtige vrouw, denk ik, jouw moeder, als heel, ik dat zo hoor. Heel ja. krachtig, ja. ja, ja. ja, ja, ja. Heel krachtig. Toen hebben later de vrienden van mijn vader een uh, grote ingezinswoning, of uh, een uh, mooi grote flat. Vier, vier kamer, vijf kamer flat in Schalkwijk. Hebben ze gekraakt. Gekraakt. Ja, ja, want ja. Ik bedoel, uh, wachtlijsten, uh, dat gaat niet werken. Nee. Dus uh, vanuit de café waren er een paar krakers aanwezig die denkt vriend, maak je geen zorgen, je komt zo aan een woning. Ja, ja. Ja. <laughs> dus, uh, en, ja. en, en hebben jullie daar lang mogen wonen? Ja, daar hebben we zeker gewoond. Um, even kijken, we hebben daar gewoond tot 1987, uh, denk ik zo. Mm ja gewoon toen dan daarna zijn ze een gezinswoning verhuisd in de in Zuiderpolder. Ja, ja, de, ja, ja, ja. Ja, ja ja ja ja ja en en ik wilde nog even weten die, de Turkse vrouwen is, worden worden meisjes in Turkije eh, ook opgevoed van uh, geëmancipeerd opgevoed uh. Nou ja, dat is wel in de regel wel zo. Alleen je hebt natuurlijk conservatieve gezinnen waar dat uh, minder is. Hè? Uh, maar in de regel word je wel als zelfredzaam opgevoed. Ja, ja. um, Ten meer ook omdat uh, de arbeidsparticipatie in Turkije van vrouwen fulltime banen, heb ik het over, geen parttime, is vele malen groter dan in Nederland. Ja, want... Uh... De dames in Nederland, die werken over het algemeen part-time. Ja, part in Turkije werken ze meestal full-time. Part-time bestaat daar bijna niet. Oké. Okay. Um, ook, uh, hoe heet het... Uh, in Turkije is het ook zo heel gebruikelijk... dat uh, ook dames en heren... Uh, uh, ja, hoog op de ladder van een bepaalde functie klimmen. Hmm. Um, dus ook in het bedrijfsleven is het ook heel erg gebruikelijk dat uh, veel vrouwen een leidende, leidende positie hebben. Ook uh, dat wij ook een uh, vrouwelijke premier hebben gehad. En Nederland moet nog krijgen. Ja, ja, mooi is dat. Ja. Dus vrouwen is in Turkije... Ja, best wel goed vertegenwoordigd... in uh, zakelijke posities. Hogere posities. Onderwijs, wetenschappelijk... Uh, Politiek. Ja, ja. Uh, zeker. Vrouw ja, ja. heeft bij ons best wel veel rechten. Dankzij onze vader de Turken, Atatürk. Hè, die in 1923 natuurlijk de huidige Turkije heeft gesticht. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Met veel rechten voor vrouwen. Die toen nog in Europa. Nog niet eens waren voor hmm. vrouwen. Okay. Het dat ze kiesrecht hadden. En gekozen mochten worden. Wat een leuke geschiedenisles. Ja, ja. ja absoluut. En, uh, maar het geloof. In Turkije, wat is het algemene geloof? Ja, de, de, de in officieel staat voor dat het 98% moslim is. Moslimland is. En 2% vreemd. Um, maar ik geloof dat het in de tijd... Nu, in 2025, denk ik dat het toch wel... Wel 90, 95% eh, wel wat, wat minder is nu. Eh, qua. Maar heel veel de... mensen die dit ja. horen... Die, ja. die zullen denken... Uh, de moslimcultuur... Uh, die kent de vrouwen eigenlijk een veel kleinere maatschappelijke rol toe. Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar, maar vaak in Arabische landen. Oké. Okay. Vaak in Arabische landen Turkije. Aantal Turk heeft Turkije zodanig vormgegeven... op het uh, Franse uh, systeem van laïcité, fraternité, égalité. Dus uh, dat uh, ze allemaal... Uh, ja, Evenveel rechten hebben en staat en kerk gescheiden is van elkaar. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En uh, dus niet zo dat het, dat, het, dat het kerk dan, dus in dit geval de moskee, uh, geen zeggenschap heeft, natuurlijk heeft het zeggenschap, uh, maar niet zo als het de beleidsbepalers zijn. Hmm. En dat is dan het politiek. Ja, ja. In ieder geval de dames, de vrouwen worden hier niet gekleineerd en kort gehouden en zeker, geweerd. Zeker nee, dat, niet, van dat, de tijd ja. zeker niet. Maar zoals alles met, met, met elke cultuur. Uh, er vindt altijd wel weer een omslag, mm. uh, soms naar boven, soms naar beneden. Het ja. is dus een golfbeweging. Ja. En, en uh, nou ja, goed, uh, je hoopt altijd, uh, ook in de huidige tijdsgeest van internet, snelle uh, informatiewisseling, dat mensen natuurlijk op de juiste wijze de informatie tot zich nemen en niet. Uh, in, die, in, die, in die NIP berichten gaan geloven. Ja, ja, precies. Ja, dat, dat is ook uh, lastig. Hè? Heel lastig. En, en de, we zitten nu natuurlijk met uh, meneer Erdogan. Hè? Ja. <coughs> Wijs je dan, zeg maar, uh, voor de maatschappelijke ontwikkeling naar beneden of naar boven? Nou, hij heeft uh, absoluut Turkije uit de slop uh, uh, getrokken. Uh, want toen hij aan de macht kwam was dat Turkije economisch in een dal. En uh, ook qua rechten van vrouwen heeft hij ook uh, gerespecteerd en, uh, en, en gewaarborgd. Uh, maar ook de rechten van vrouwen die gesluid zijn, die zijn ook uh, gewaarborgd en ook uh, actief deelgenomen aan de maatschappij. Oké. Okay. En, uh, en dus dat, was, uh, dat vind ik wel goed uh, vanuit En Maar goed, aan de andere kant heeft hij ook natuurlijk... Ook uh, zaken gedaan die misschien uh, minder uh, goed zijn, maar goed, dat is altijd zo met elke ja. uh, president die aan de macht is. Je kan nooit alles altijd goed doen. Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar als maar grof, uh, grof gezegd het grootste gedeelte altijd wel in het landsbelang is, ja, dan is het, uh, is het altijd prima. en jeugdjaren in Schalkwijk. Haarlem, Schalkwijk. Nou, we zitten inmiddels uh, met het uh, hele gezin... Uh, Oudur in, in Schalkwijk. In de, in, in de flat. <laughs> ja, klopt. En, uh, en, ja, en toen was je... Je kwam als elfjarige naar Nederland. Dus je, je ging naar school. Uh, welke school uh, mocht je doorlopen? Uh, nou, ik kwam eerst uh, bij de... Uh, dokter Albert Pressman School. De, de oprichter van KLM. Ja. Ja, ja daar kwam ik op uh, die uh, basisschool. Oh, je ging uh, nog naar de basisschool? Ik ging naar de basisschool, ja, want ik was toen bijna 12 en ik ging. Uh, ja, je moest de taal natuurlijk ik leren. Ja, je moest leren, dus ik uh, ging naar groep 5. Ja, ja. Toen had je nog uh, tot en met groep 6. Dus ik ging naar groep 5, ik deed alleen maar rekenen. Oh. Ja, want dat kon ik. <laughs> Hoefden ze me niet uit te leggen. <laughs> nou, rekenen, adreskunde... Dat, dat ging me goed af. Ja. en Daarnaast kreeg ik... drie uur per dag Nederlands. Drie uur per dag? Extra, ja. Ik oh extra. Extra oh. Nederlands les, ja. Ja, maar dan maak je een lange dag op school. Ja, absoluut. Ja. Maar ook, ik had een hele goede leraar. Ik weet nog steeds zijn naam. De heer Van Eden, heette die... Een prachtmens. Uh, hij leeft helaas niet meer. Ik heb hem heel lang daarna nog uh, mogen ontmoeten, Tegengekomen in Schalkwijk. Hij woonde vlak bij ons. Oké. Okay. Uh, ja, de heer Van Eden heeft een uh, hele aparte plek in mijn hart. Mm. Die heeft echt uh, aan de basis gestaan ja, van mijn vorming in Nederland. Ja. Het is heel erg belangrijk dat je van begin af aan van, uh, ja, in het begin goed begeleid wordt. Ja, ja dat denk ik ook, Ja. ja, ja. En, um, en daarna het middelbaar onderwijs. Middelbaar onderwijs, hetzelfde verhaal. Uh, daar had ik ook een prachtige lerares, Verduin Lunel. Verduin Lunel was een hele mooie mens, mooie vrouw, die mij ook uh, wiskundeles gaf en um, ook alle andere lessen gaf. En dan had ik ook meneer Kwekkeboom. Meneer Kwekkeboom, uh, die, die, die was gemachtigd om alle lessen te geven. Oh. En ik kreeg van hem Duits vooral. En uh, ook rekenen uh, op zijn tijd. En andere... Uh, Lessen natuurkunde ook. En, Want wel, welk volgens onderwijs deed je? De Van Nelde MAVO vroeger. Mavo? Oh. Van Nelde MAVO, ja. ja daar ja. ben ik naartoe gegaan vroeger. En uh, daarna naar de Meo, Johan Inschede. Oké. Okay. Dus ik heb uh, ja, verschillende leraren die bij mij... Uh, uh, ja, uh, een, een, een onuitwisbare um, indruk hebben achtergelaten. Hmm. En, en, en ik kan ze nog steeds niet vergeten. Ik ben ze nog steeds al, altijd erg dankbaar ja. dat ik ze heb mogen ontmoeten. En dat ik... Uh, een leerling heb mogen zijn. Ja, ja, ja. ja. Dus MEAO, dat is Middelbaar Economisch Onderwijs. Ja, ja. ja. En dus je wilde eigenlijk, net zoals je vader de business in. Exactly, exactly. Ja, ja, ja. En is dat ook gelukt? Wel, ik heb wel bij en ENCE gedaan, bedrijfseconomie, commerciële economie en, uh, en al dat soort zaken. En uh, uh, het is uh, in het begin niet gelukt, maar later wel. Ik heb wel later mijn eigen business begonnen. Ik heb mijn eigen rijschool opgestart. Okay. Ook nu heel lang geleden, tientallen jaren, veertig jaar alweer. Veertig jaar Oké. Ja, ja. Oh, okay. ja, ja, ja. Oh. 40, in 1985 inderdaad ben ik daar toen mee begonnen met ja. de leiding. Ja. Uh, maar toen ook met de bus samen. Ik kwam op de bus ook tegelijkertijd. Want ik heb daarvoor, periode daarvoor, <lacht> heb ik een beetje, ja, uh, natuurlijk door de economische crisis een beetje werkloos gezeten. Ik denk een kleine halfjaartje, nog niet eens. Ja, hij pakte alles wat hij kon pakken. Want ja, met mijn uh, opleiding kon ik bij de financiële instellingen niet zoveel meer betekenen van de, de economische crisis toen de tijd, begin ja. jaren tachtig. Ja. Toen ging die werkloosheid van 200.000 naar 1,5 miljoen in een paar jaar tijd. Dus toen ben ik dat gaan doen en uh, buschauffeur, en buschauffeur bij de NZH toen de tijd. Okay. En die later de connectie is geworden. En nee, in mijn vrije tijden dacht ik van nou, dan kan ik het beste, mijn eigen starten als rijschoolhouder, kan ik mijn eigen tijden zelf invullen. Ja. En het gaat tot de dag van vandaag nog steeds heel erg goed. Je bent nog steeds buschauffeur. En uh, rijschoolhouder. Ja ja. Ja, ja, ja. Driver's seat, hè. Jouw Driver's zin, seat, ja. ja. ja, ja ho hoe kom je, de hoe de je, de hoe kom je Ja, we Ja, in de teers. Sniffende tears met driver Seat. Dat zien licht uit hoe en waarom van deze naam voor zijn autorijsschool. Toch was het een nummer 1 hitje. Ja. En, en, en, en in mijn, hobby, mijn hobby was een hobbymatig DJ te zijn. Oh ja, ook nog. Ja, Oké. Okay. Ja. <laughs> Vroeger. Je geen heb je radio gemaakt? Nee, of niet? nee, nee, nee. geen radio. Nee, nee. We hadden toen nog niet zoveel centjes om die dure apparatuur te komen. Erg duur waren ze toen. En uh, we hadden wel bakkies. Oké, okay, ja. Ja, dus ja, ja, MC bakkies. Ja, ja, ja, En daarmee gingen we wel eens uh, wat doen, maar niet echt, echt uitzenden. Nee, dat, daar kwam mm. er niet van terecht. Maar ik draaide wel op school en sportkantines en zo. Schoon, okay. Met mijn Spaanse vriend, ja, ja. Carlos. Oh ja, oké. Okay. Ja, ja, ja, ja. Nog steeds bevriend mee van toen, van de maaltijd. Oh, wat leuk. Carlos Frasquet. Ja, zijn moeder woonde ook in MC vroeger. Um, ja, dus... Um, ja, dat is later, uh, ja, helaas, uh, ja, toen we wat ouder werden. Ik, ja, uh, dan dacht, dat een beetje, ja, het een beetje, is ja. het gaan, Maar dat liedje is me altijd bijgebleven in 81 nummer 1 hit. En ik dacht, nou, ik ga mijn rijschool uh, Lekker Drive is Seed noemen. Ja, ja, dat is ja. is wel zo toepasselijk. Ja, ja. want het... Uh, ja, ik heb wel eens gehoord dat er uh, men. Uh, je kan het ook dubbelzinnig opvatten. Of. of uh, want drive is, is. Ja, het is eigenlijk de, de stoel van de, van de bestuurder. De bestuurder, ja. Ja, ja, als ja. vrij vertaald. Uh, ja, ja, ja. ja, Maar ja, drivers in het Engels ook natuurlijk. De software die je nodig hebt om iets aan te sturen. Oh, Oké, okay. een ja, ja, ja, softwareprogramma. Driver ja. voor je. He? Een laptop of computer of oké oké oké toch ja ja ja, ja, ja. ja dat heet ook een driver ik heb het uh, nog even opgezocht ja Volgens Wikipedia-pagina's, speciaal over driver's Seat, het is niet te geloven, gaat het niet over plezier van autorijden, maar volgens de frontman en schrijver Paul Roberts over de moeilijke gevoelens aan het einde van een relatie. Nou ja, het zal allemaal wel. Het, uh, ik haal het in ieder geval niet uit de tekst. Driver's seat is een nummer van de Britse rockband Sniffen. Het teer zoals genoemd uit Londen. Het nummer staat op het debuutalbum, studioalbum van de band Driversite ziet, was een grote hit, onder meer in de Verenigde Staten Australië en Nederland in de najaar van 1980. Sinds de allereerste Eerste editie in december 1999 staat de plaat onafgebroken genoteerd in de jaarlijkse NPO Radio 2 Top 2000. Tot zover dit eerste uur met Tassien Onoor en ja, wat zullen we zeggen? Straks, eh, zoals we dat zeggen bij ZFM Zandvoort, straks meer en tot aan het nieuws natuurlijk veel muziek.